1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nederlandse Bank hoopvol over economie. Gemeenten gerustgesteld door minister Plasterk... en zeldzame aapjes gestolen uit dierentuin. Er is flink wat zon. Er zijn toch nog wat sneeuwbuien. Het wordt vanmiddag 2 tot 4 graden. Morgen droog. Eerst vrij veel zon. Later meer bewolking. En in het weekend wisselvallig. En vooral s'nachts veel minder koud. De Nederlandse Bank denkt dat in de loop van dit jaar... de Nederlandse economie weer aantrekt. Bij de presentatie van het jaarverslag sprak bankpresident Klaas Knot... over zonnestralen gedurende hardnekkige kou. Peter van der Meerschout vroeg hem over... welke economische zonnestralen de Nederlandse Bank het heeft. Nou, de belangrijkste zonnestraal voor mij is toch de ontspanning... die we nu zien op de financiële markten. Laten we niet vergeten dat deze recessie is begonnen doordat er een vertrouwenscrisis op de financiële markten... rondom de eurozone is ontstaan. nou, Het lijkt erop dat die situatie is genormaliseerd. Het lijkt er ook op dat de markten nu al een voorschotje nemen... op de effecten die dat gaat hebben op de reële economie. De beurskoersen en stijgen weer. De beurskoersen stijgen. En we zien dat langzamerhand ook terugkomen... in de, zeg maar, de meest vooroplopende indicatoren. Ja. Zoals bijvoorbeeld de... Uh, gevulde, de, gevulde orderboeken, de inkoopmanagers uh, enzovoort. Ja. Wat helaas nog ontbreekt is harde cijfers van hè, nationaal inkomen, kwartaalcijfers... waar we die verbetering ook in terugzien. En is dat dan die hardnekkige kou? Ja, dat bedoel ik inderdaad, met die hardnekkige kou. Kijk, in feite bijvoorbeeld de hele discussie die er nu weer is... over de uh, al dan niet nieuwe bezuinigingen... dat is een rechtstreeks effect van het slechte derde kwartaal van 2012. En het overloop-effect dat dat heeft gehad op de economische ontwikkeling ook in 2013. Dus dat is eigenlijk de kou uit 2012... die helaas zijn schaduw ook nog vooruitwerpt over 2013. Gisteren heeft het Centraal Planbureau aangekondigd... nou, um, kabinet, doe even rustig aan met nieuwe extra bezuinigingen voor 2014. Want dat maakt mensen kopschuw. Gaan ze niet meer geld uitgeven. Hoe ziet u dat? Nou, uh, op zich uh, ben ik ook van mening... dat wij uh, dit jaar en volgend jaar het rustig aan moeten doen... Maar dat leidt mij toch tot een iets andere conclusie dan het Centraal Planbureau. Op het moment dat er geen additionele uh, bezuinigingen zouden worden getroffen, dan zou het structurele begrotingstekort van Nederland, dus het tekort wat geschoond is voor hè, de, de matige economische vooruitzichten, in 2014 weer opnieuw oplopen. Dus dan zouden we in 2014 een aantal van de toch hard bevochten. Vooruitgang in uh, verbetering in, de, in onze overheidspositie zouden we in 2014 zomaar weer prijsgeven. Ik denk dat dat ook niet goed zou zijn voor het consumentenvertrouwen. En ik denk dat dat ook niet bepaald het beeld bij de consument zou creëren van een koersvast beleid. President Klaas Knot van de Nederlandse Bank in gesprek met Peter van der Meerschout. Nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn willen afdwingen dat ze het psychiatrisch rapport mogen inzien van Tristan van der Vlis. De rechtbank had dat vorige maand verboden, maar tegen die uitspraak gaan ze nu in beroep. De advocaat van de slachtoffers vertelt waarom. Wij vinden dat de, de voorzieningenrechter uh, niet goed naar de door ons aangevoerde argumenten om het rapport vrij te geven heeft gekeken. Zijn beslissing is ook volgens ons onzorgvuldig en slecht gemotiveerd. Volgens de slachtoffers toonde het rapport aan... dat Van der Vries nooit een wapenvergunning had mogen krijgen... omdat hij psychisch in de war was. Frankrijk en Groot-Brittannië overwegen de Syrische oppositie... zelf te steunen met wapens. De Franse minister Fabius van Buitenlandse Zaken... sprak daar vanochtend over op de Franse radio. En ook de Britten lieten eerder al weten... mogelijk steun te verlenen aan de opstandelingen... vertelt correspondent Arjen van der Horst mei praten de landen van de Europese Unie over een verlenging van het wapenembargo voor Syrië, maar de Britten hebben al eerder aangegeven dat ze, ik citeer, alle opties open willen houden, dus inclusief het leveren van wapens aan de Syrische oppositie. Gisteren ging premier Cameron nog een stapje verder en hij zei dat de Britten bereid zijn zelfs, uh, zelf het initiatief te nemen en desnoods een veto uit te spreken over een verlenging van dat wapenembargo. Al hoopt hij natuurlijk dat dat niet nodig is... en dat de EU een akkoord kan bereiken over Syrië. Ja, en dat ze zelf dat embargo dan opheffen. Hoe zou die steun er dan concreet uit gaan zien? Ja, we hebben daar al een beetje een idee van. Uh, de Britten hebben al uh, materieel, militair materieel geleverd aan de oppositie. Dat zijn niet wapens waarmee je kan schieten... maar denk dan bijvoorbeeld aan uh, gepanzerde voertuigen en, uh, en, en, en uh, schermvesten voor de Syrische oppositie. De vraag is niet alleen wat ze gaan leveren... maar aan wie ze het gaan leveren. Een grote zorg is voor de Britten dat er uh, al qaeda achtige groepen... en die zijn er al, zo zijn de signalen, in Syrië zijn... die strijd leveren tegen Assad. Dat zijn niet de groepen die... Uh, die de Britten willen dat zij dominant gaan worden in die strijd. En ze willen ervoor zorgen dat als de oppositie uiteindelijk Assad verslaat... dat dan uh, de groepen aan de macht komen die de Britten gunstig zijn. En je hebt hier ook al signalen dat Britse moslims... ...naar uh, Syrië reizen om daar de jihad te gaan strijden. Nou, daar zit de Britse overheid niet op te wachten. En ze zijn natuurlijk bang dat een klein deel van de Britse moslims radicaliseert... ...als zij bijvoorbeeld terugkeren van die strijd uh, uit Syrië... ...zoals we dat ook eerder hebben gezien in Afghanistan. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Kleinere gemeenten in Nederland worden niet gedwongen om te fuseren. Daarmee wil minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de zorg wegnemen bij burgemeesters... dat de overheid de fusies gaat opleggen. We gaan in ieder geval niet van bovenaf gemeenten herindelen. Dus wat er gebeurt, gebeurt sowieso op initiatief van de gemeente zelf. Dus de, de, maar er de een soort zorg, dat zag ik ook wel, van gemeenten van help...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 Nee, nu dus niet meer. Uh, we hadden het beeld gekregen dat er wel degelijk druk opgezet zou gaan worden. Uh, dat was ook wel een beetje te lezen uit de brief die, de, die, die naar de Kamer is gegaan. Uh, maar ik begrijp dat de minister nu echt zegt van... Uh, nou, uh, het moet echt initiatief van onderop zijn. En we weten overigens dat op een aantal plekken... ook heel behoorlijk forse initiatieven van onderop zijn. In de provincie Groningen, in de provincie Drenthe. Nog een aantal plekken in het land. Uh, en die processen moeten gewoon hun eigen dynamiek uh, kennen... En, als, als, als gemeentebestuurders het met elkaar eens zijn... dan is er ook helemaal niks in de hand als, aan de hand als ze willen opschalen. Ja, we Plastek zeggen van nou ja, we, we kijken of de financiële pijnpunten... wat verzacht kunnen worden. Maar ja, aan de andere kant denk je, hij moet toch stevig bezuinigen. Waar moet hij het geld dan vandaan halen? Nee, maar de bezuinigingen zijn gewoon allemaal ingepoemd. Hè. Dus uh, daar, daar gaan we vanuit dat daar ook gewoon het, zoals wij dat noemen, trap op trap af principe blijft uh, uh, gelden. Dat betekent dat als het Rijk minder geld uitgeeft, dan de gemeenten in dezelfde maand, de mate geld minder uit moeten geven. Uh, en zolang dat uh, gehanteerd blijft worden voor alles wat er de komende tijd gaat gebeuren... Ja, dan is het nog steeds heel vervelend voor ons, omdat we uh, ook wel heel veel taken erbij krijgen. Maar dan, dat is in elk geval helder. Op deze manier is het te doen. Nou, of het te doen is, het, het wordt nog een enorme kluif. Wij krijgen uh, bijna een verdubbeling van ons budget voor hele ingewikkelde, moeilijke taken. Maar we willen dat ook heel graag, omdat wij denken dat burgers het beste af zijn als ze maar bij één loket hoeven te zijn. En als minister Plasterk die druk wat vermindert wat hij nu doet, dan hebben ze, uh, heeft hij u aan, u, aan zijn kant. Oh. Al was het maar dat het voor ons, voor, om die andere operatie goed te doen... om de burgers echt beter te gaan bedienen, uh, dat helpt, daar helpt het ons zeer bij. Ik dank u wel voor de uitleg. Mevrouw Jortsma van de VNG. Graag, Graag gedaan. Het kabinet bekijkt hoe de boetes bij frauderende bedrijven... in de voedingsindustrie omhoog kunnen. Minister Schippers onderzoekt ook of de bezuinigingen op de NVWA... de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kunnen worden teruggedraaid... zodat er weer extra controleurs kunnen komen.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 Minister Schippers, na de recente verhalen over paardenvlees... dat werd aangetroffen in rundvleesproducten, giftige stoffen in melk... en biologische eieren die niet biologisch bleken te zijn... vindt de Kamer maatregelen hard nodig. Volgens staatssecretaris Dijksma kunnen de boetes fors omhoog. De winst die de fraude heeft opgeleverd zou moeten worden teruggehaald... en teruggesluist naar de NVWA. Paus Franciscus gaat niet vandaag al op bezoek bij zijn voorganger Benedictus. Het Vaticaan zegt dat er vandaag geen tijd meer is... voor de reis naar Castel Gandolfo, het buitenverblijf waar de Emeritus Paus uh, zit. Morgen lijkt er ook geen tijd te zijn. en uh, Franciscus en Benedictus hebben elkaar al wel gebeld. Nou, het Dierenpark Wissel bij Epe in Gelderland... zijn vannacht uh, een aantal zeldzame dwergaapjes gestolen... Uh, die zaten bij elkaar in hetzelfde gebouw. Vanochtend werd het ontdekt door een verzorger. Benno Wagenaar is van Dierenpark Wissel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn dat voor, uh, voor aapjes, mevrouw Wagenaar? Uh, het zijn allemaal verschillende soorten aapjes. Er is een uh, koppel gouden aapjes uh, gestolen. Zes zilveroeistitis. Uh, drie dwergzijde aapjes, ook wel aapjes genoemd. En één aapjes. Het gaat allemaal om dwergapen. En zijn die veel waard? Nou, zijn die veel waard? Um, wij uh, zijn met Dierenpark Wissel lid van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. en ook van de Europese Vereniging van Dierentuinen. En wat wij doen met die dierentuinen is eigenlijk ruilhandel en uitwisseling. Dus wij betalen nooit voor dieren. En ik weet dus ook niet wat ze waard zijn. Ja, of wat er mee gebeurt. Uh, ja, iemand die een verzamelaar, wellicht? Ja, wellicht inderdaad. Ja. Maar. Uh, in Europa, uh, in ieder geval bij de aangesloten Europese dierentuinen, uh, kan men niks met die apen zonder de bijbehorende documenten. En die zijn er natuurlijk niet bij. De dieven Weet zijn het, hè, gewoon. Zijn niet bij. Uh, nee, nee, Apen kunnen nee. klimmen. Dieven kunnen misschien ook klimmen. Hoe zijn ze binnengekomen? Ze hebben een hekwerk kapot geknipt En ze hebben het uh, nachtverblijf. Uh, hebben ze de deur geforceerd? Ja, en dan is het schrikken als je dat ziet. Ja, nogal inderdaad. En uh, de. Uh, ja, de apen, uh, die er, er zijn ook nog apen die, die niet uh, gestolen zijn. Dus uh, ja, die hebben dat dus allemaal... Uh, die zijn natuurlijk gestrest van deze roof. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat ze gauw terechtkomen. Mevrouw Wagenaar van Dierenpark Wissel, succes ermee. Dank voor de uitleg. Dank u wel. Dag. Sport. De baas van de FIFA, Sepp Blatter, heeft stevige kritiek geuit op het plan van de UEFA om het Europees kampioenschap voetbal in 2020 over veel meer landen te spreiden. En volgens Blatter is het dan geen EK meer, want het toernooi mist dan een hart en een ziel. Blatter vindt sowieso dat een toernooi maar in één land zou moeten worden gespeeld en hij is al niet blij dat het EK al een paar keer in twee landen werd gespeeld. Het plan van de UEFA is om het EK in 2020 over 13 landen te spreiden. De halve finale en de finale worden dan wel in hetzelfde land gespeeld. Voor het eerst in een uh, jaar komt er weer een confrontatie... tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Twee tennissers plaatsen zich voor de kwartfinales... van het toernooi van Indian Wells. Federer versloeg zijn landgenoot Wawrinka in drie sets. En Nadal had ook drie sets nodig tegen Gulbis. Nadal is op, weer op de weg terug na een slepende knieblessure. We hebben het, 13 minuten over 1 en John Hoker zit klaar bij de ANWB. En de files op 13 vanuit Den haag richting rotterdam daar staat tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ippenburg twee kilometer naar een ongeluk... Bij klopen tietenburg is één reis ook afgesloten. En op de A67, Venlo richting Eindhoven, daar staat weer Asten 3 kilometer. Daar is vanmorgen vroeg een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Bij Asten is de rechterreis ook dicht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse bank denkt dat in de loop van dit jaar de economie weer aantrekt. Maar het kabinet zeggen ze moet wel doorgaan met bezuinigen. En VNG-voorzitter Jortsma is blij dat minister Plasterk... de gemeente bij fusies niet meer het mes op de keel zet... en uit Epe zijn zeldzame dwergaapjes gestolen. Zilver oystitis. dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. En de grootste 14 auto van Nederland is...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 En ontmoet de winnaars van het beste bedrijf en de beste bestuurder van het jaar. Ga snel naar mt500.nl. Zembla deze week over illegaal gokken op voetbalwedstrijden. Het gebeurt overal ter wereld. Een miljardenbusiness, voornamelijk in handen van de gokmafia. Clubs en voetballers worden verleid en gechanteerd om wedstrijden te manipuleren. Ook in Nederland. Matchfixing in Zembla vanavond 10 over 9 bij de Fara op Nederland 2. MT500 Event, 25 april, mt500.nl Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van der Berg... Goedemiddag allemaal op deze dag van de literatuur. Een werklunch met schrijfster Esther Gerritsen. Voor het reportageserie In de Praktijk zijn we al de hele week op de Amsterdamse Wallen. Het gaat daar heel vaak over misstanden, zoals gedwongen prostitutie. Maar er zijn ook echt prostituees die voor hun lol achter de ramen zitten. Ik vind het gewoon zo leuk en dan denk ik, ja, zolang ik het nog leuk vind en het kan, waarom niet? Het is hetzelfde dat er heleboel vrouwen zeggen, ja, maar ik kom nooit klaar op bij een klant. Dat is ook zoiets, dat er een of andere taboe op ligt. Nou, ik wel hoor. En uh, <laughs> ja...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 Het is vandaag de dag van de literatuur, een literatuurfestival voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. En het doel van deze dag is om te laten zien aan middelbare scholieren dat schrijvers niet stoffig en saai hoeven te zijn. Mooie aanleiding voor een werklunch met een schrijfster. En dat is Esther Gerritsen. Ze staat met haar boek Dorst op de shortlist voor de Libris Literatuurprijs. Uh, Dan, mevrouw Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Uh, eerst nog gefeliciteerd hè, met die shortlist, want dat is, uh, nou, er verschijnen natuurlijk heel veel boeken... dus niet iedereen kan dat zeggen dat hij op die shortlist staat voor de Libris Literatuurprijs. Uh, ja, dank je. Uh, uh, en dat is al een keer eerder gebeurd, hè? Ja, het is de tweede keer. Trots? Uh, heel trots, heel blij. Ik vond het heel erg leuk, ja. ja. We willen het hebben graag over het leven van een schrijfster. Hè? Want uh, daar bestaan misschien allerlei misvattingen over. Uh, is dat inderdaad toch s morgens aan je bureau gaan zitten een papiertje in de tekst verwerken, draaien? Ja, <lacht> dat, dat gaat geloof ik tegenwoordig niet meer. Ik, ik ben nog net. Ik denk dat ik. Dus, ja, ik heb nog net uh, de laatste generatie. Oh nee, er zijn er nog genoeg hè, die met typemachines werken. Ik dat, toen ik ging studeren had ik nog net geen computer. Ja. Dus ik, ooit, ik ben met een elektrische typemachine begonnen, maar dat is niet meer zo. Nee. Maar er zijn toch nog steeds schrijvers ook die gewoon in ieder geval met de pen schrijven, toch? Ja, die doen dat. Maar ik vraag me af of dat nog bij deze generatie voorkomt. Misschien als je dat ooit zo bent begonnen, dat je het er gewend bent. Ik, ik doe het ook weleens aan begin begin met een schrift. Denk ik, ik ga nu eerst aantekeningen maken voor ik op de computer begin. Maar die, die schriften die zijn altijd maar voor twee bladzijden volgeschreven. Dan denk ik, nou, laat ik ook gewoon meteen achter die computer gaan zitten. Ja. U hebt ook niet altijd een opschrijfboekje bij u voor ideeën of zo? Uh, nee, ik heb er net weer eens één een gekocht, want het ligt altijd overal liggen papiertjes in mijn huis en in mijn tas waar ik eens iets opschrijf. Ja, ja gewoon gedachten, zinnen. Ja, weet je, ik, zit, ik ben natuurlijk ook zo vaak thuis als schrijver... dus zo vaak in de buurt van mijn computer. Dus dat gaat heel snel, eh, wordt het toch allemaal... Op ja. computer te hey, even terug naar die beginvraag. Hè? want ja. dan, dan is het dus inderdaad gewoon uh, ergens de wekker zetten op een bepaalde tijd... en dan beginnen te schrijven. Werkt het echt zo? Uh, ja, zo stomzinnig is het wel. Uh, uh, de, ik, nou ja, ik, die wekker zet ik alleen als ik mijn dochter naar school moet brengen. En anders dan uh, vind ik het heel fijn om zonder wekker wakker te worden. Maar dan ga ik gewoon zitten. Ja, het is gewoon... Uh, en dan komt het ook gewoon? Het, um... Ja, het, je, als je op inspiratie gaat zitten wachten, dan kan je lang wachten. <lacht> maar, uh, ja, maar kijk, er is altijd wel iets waar ik over nadenk... Of waar ik mee bezig ben en wat ik op wil schrijven. Het probleem is meer hoe je het opschrijft. Dus ik zit daar en elke dag en dan begin ik en dan denk ik wel... dit slaat nergens op wat ik opschrijf bijvoorbeeld. Het is niet dat ik niet weet waar ik het over wil hebben... maar dat ik het lelijk vind of niet goed geformuleerd... maar dan schrijf je gewoon door totdat het wel klopt. Dat is, ja, dat is eigenlijk alles wat je moet doen, blijven zitten. Maar, maar nooit daar gezeten en, en geen enkel idee gehad? Nee. Nee, dat heb ik nooit. Altijd wel ideeën. Ik heb altijd wel ideeën, ik wil niet zeggen dat het goede ideeën zijn, of dat ik, dat ik weet hoe ik ze moet opschrijven. Maar uh, dat ik geen idee heb, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nee dus no nooit zenuwachtig daarom. En ook geen writersblok dus. Nee, godzijdank nog nooit. Maar alles waarvan ik dacht dat ik het nooit kreeg, krijg ik uiteindelijk ook. Dus dat zal ook wel een keer komen. Ja, ja. Um, Toen nog even hoe dan die ideeën wel tot stand komen. Want ik kan me toch ook zo voorstellen dat je wel ergens inspiratie vandaan haalt. In de zin van uh, onder de mensen bent en, en, en een zin opvangt of, of iets dergelijks. Stel ik me voor, werkt dat zo? Um, ik, ik kan me bijna niet meer, niet, meer, niet meer voorstellen dat je niet een idee hebt. Er is altijd, loopt er wel... Loopt er wel iets, maar hoe dat dan en waar dat dan precies ontstaat? Ik weet dat mijn, vorige, mijn laatste boek, Dorst, dat ik ooit begon... dat het, ik wilde eigenlijk beschrijven hoe iemand stierf en hoe haar hemel eruit zag. En dat, en dat kwam omdat het iemand was die heel erg van spullen hield... en die zou in een hemel terechtkomen die gevuld was met alle spullen die ze ooit heeft gehad die is verloren of die kapot gingen... en die dan nu allemaal heel zijn. En alles is weer compleet. Ja. Dat is in zo'n hemel zou terechtkomen... en dat, ja, dat begint dan ooit met dat ik zelf de, daarmee bezig ben... met die spullen en dat ik heel veel herinneringen heb... en alle spullen die ik ooit kapot heb gemaakt of kwijtraakte. Nou ja, en dan, weet je, daar begint het mee met een eigen herinnering... en dan wordt het bij een, een, een wordt het mijn personage... en dan komt er een idee van die hemel... en dan begin ik dat op te schrijven... en dan blijkt het bijvoorbeeld een heel slecht plan te zijn... om een boek te beginnen met dat iemand al dood is. Dus dan wordt dat, want dan gebeurt er niet zoveel... maar dan Schrijf ik het wel op en later verschuif ik het hele hoofdstuk naar het eind van het boek. Dus dan moet er nog wel heel veel veranderen, maar, maar, maar ik weet wel waar ik het over wil hebben. Alleen ja. hoe. Is dat eigenlijk een eenzaam bestaan, schrijver? Uh, dat deel wel, maar dat vindt, ik vind het heel erg fijn om, uh, om niet samen te werken. Dus om, om alleen te werken. En als ik klaar ben met werken vind ik het heel leuk om mensen te zien. Maar ik vind het heel prettig dat sociaal en werk dat dat niet per se verbonden is. En, en u zei net ook al, ik ben niet tevreden over alles wat ik opschrijf. Dus er gaat ook heel veel weer de prullenbak in. Ja, natuurlijk. Ja, volgens mij gaat het meer dan de helft gooien weg. Of herschrijf je. Ja. Um, hoe, hoe snel gaat het eigenlijk, een boek schrijven? Ik denk dat ik er een jaar of twee of zo over doe, een boek. Toch wel. Toch en, wel. En dan, en dan elke dag toch daar gaan zitten, <laughs> weer schrijven. Ja. Ja. Ik vind dat eigenlijk best wel lang eigenlijk. Tenminste, voor mijn gevoel. Maar ik, ik kan makkelijk praten. Ik heb nog nooit een boek geschreven. Maar... Ja, dat lijkt misschien lang. Maar ik denk dat de meeste mensen doen er nog langer over Maar het is heel fijn om, om constant aan iets te bouwen. Want dat is wat je doet. Ook in je hoofd. Ook als je niet aan het werk bent, dan, dan is dat verhaal. Ben je daar nog mee bezig? Dus je bent altijd iets aan het bouwen, iets wat, wat groeit. En dan is dat verhaal, uh, zeg maar, op papier zo klaar. Uh, nou ja, in, in dit geval dan in de computer. Ja. En, en dan moet het dus uiteindelijk uh, naar iemand van de uitgeverij. Ja, dan gaat het naar mijn redacteur, naar Ad. Is dat het geweten een beetje? Ja, dat is, ja, dat is mijn geweten. Ja. Ad, ja. Ad van een Kieboom, goedemiddag. Goedemiddag. De strenge eerste lezer van al het werk van Esther. Ja, hier spreekt het geweten begrepen. Ja. Ah, daar is <laughs> um, Hoe goed moet je iemand dan uh, kennen eigenlijk, uh, om, om, om dat werk te kunnen doen, uh, meneer Van der Kiebo? Nou, het gekke is dat je eigenlijk uh, iemand helemaal niet hoeft te kennen om, uh, om het werk te kunnen beoordelen. Ah, je moet ja, toch een beetje weten zo. hoe iemand reageert als je een beetje kritiek uh, uit of zo? Ja, dat wel. Dat zijn, dat zijn twee dingen. Het ene is dat je het werk... Uh, uh, ...op zichzelf moet kunnen beoordelen. En twee is dat je moet weten hoe je die kritiek uh, over moet brengen... ...naar degene die het geschreven heeft. En dat kan heel erg uh, verschillen. Zij moet dan ja, lachen, u. maar hoe gaat het in haar geval? In haar geval... Uh, nou, in, het, ...in het geval van Dorst, het boek wat nu genomineerd is... ...was het zo dat uh, Esther het, het boek naar mij toestuurde... ...en daar zelf uh, wat onzeker over was. Dus dan weet je al dat het heel erg uh, gevoelig ligt... Ja, toen, heb ik het, toen heb ik het gelezen en toen zei ik, nou we moeten er maar eens over praten. Heb ik wel in het algemeen een aantal dingen over het boek gezegd. Maar toen hebben we, ik meen, bij de uitgeverij aan tafel gezeten. En toen hebben we het over de sterke en de minder sterke punten van het boek gehad. En Esther is dan een schrijfster die ontzettend goed met kritiek om kan gaan. veel wil zeggen, kritiek om kan zetten in... In de productiviteit ja. en daar vaak hele originele nieuwe ideeën weer aan toevoegen. Ja. Maar is, is een redacteur dan al wetend? Ik bedoel, uh, of twijfelt hij toch ook wel eens? Nee, een redacteur twijfelt nooit. <lacht> <lacht> nee, nee, nou ja, uh, je doet suggesties en dat wil niet zeggen dat dat de juiste suggesties zijn. Soms neemt een auteur ze over en soms is het voor een auteur uh, een inspiratie om op een nog veel beter idee te komen. En uh, ja, je kunt hier niet van twijfel of, of uh, wel of niet twijfel spreken, denk ik. Nee. Nee, maar ik bedoel, je, je, je zou een schrijver ook kunnen denken... Ja, van de keyboom, luister eens even. Hoeveel boeken heb jij eigenlijk geschreven? En hoeveel hebben daar op de shortlist voor de, voor de Lieberuspleis gestaan? Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Zijn we wel. <lacht> ja. Nee, precies. Ja. Maar goed, dat is ja. natuurlijk in het voetballen ook. Nou, ik bedoel, echt... de, de beste trainers zijn niet ja. altijd de topvoetballers geweest. Dat klopt, maar... Uh... Ik geloof, wie uh, heeft het ook weer gezegd, dat de beste ruiter... Uh, oh nee, het beste paard ook niet de beste ruiter is per se. Nee, we hebben <laughs> ook, Ja, co-adriaanse uh, volgens mij. Co-adriaanse. Nou, je hebt ook... Uh, kijk, dat, je hebt het overal natuurlijk waar uh, mensen commentaar krijgen. Uh, politieke commentatoren zijn niet de beste politici. recensenten zijn niet de beste schrijvers. En uh, dus je moet... Dat doen waar je voor ingehuurd bent en ja. wat je blijkbaar redelijk kunt. En dat moet je dan zo goed mogelijk ja. doen. En, en dit succes, hè, dat zij nu opnieuw op die shortlist staat, is dat ook een beetje uw succes? Uh, nou, ja, ik vind het <laughs> wel Want uh, je probeert samen het best mogelijk uh, boek te maken. Ik, ben dan, uh, ik, roep, uh, ik roep maar wat aan de zijlijn. En dan moet Esther het doen. Ja. En uh, nou ja, wij kennen elkaar al behoorlijk lang, dus we weten wat we aan elkaar hebben. En ook uh, hoe ver we kunnen gaan in de, in de kritiek en in uh, het negeren daarvan. Ja. Uh, dus uh, ja, kijk, ik, ik ga niet zeggen dat het uh, het succes van de redacteur is. Maar ik ben wel ontzettend ja. trots dat het uh, boek... Ja, geselecteerd Dat Kan is. ik me voorstellen. Uh, dank dat u even naar de telefoon kwam. Ik praat nog even door met Esther Gers. Okay. Um, um, ja, hij heeft het verteld hoe het gaat. Ja. Uh, ook wel eens ja. boos op hem. Gewoon kwaad. Dat je denkt van nou, ik heb, ik, heb, ik, heb daar, ik heb daar zo mijn best op gedaan. En dan begint hij weer te zeuren dat het uh, dit of dat niet goed is. Maar kijk, als, je, als, je, als, je, als het echt niet goed is. Als ik een versie inlever. Ik heb wel eens gehad met mijn vorige boek Superduive. Dat leverde ik in op, mom, op een moment dat ik dacht. Het is briljant. Laten we het maar eerder uitgeven. Ik ben zo klaar, zei ik ook nog. En, toen, en dat bleek helemaal niet goed te zijn. Dat had ik zelf verkeerd ingeschat. En dat zag ik later ook wel. En als dan je redacteur zegt... het is niet goed, gewoon helemaal niet. En dan leest, dan leest een tweede lezer het ook. Dan leest mijn uitgever het ook. Je, of hij zich niet vergist. En dan, en dan wil je dat natuurlijk niet. Dat is zo pijnlijk. Dus dan begin ik wel te protesteren in mijn hoofd. van ah, Hij snapt er ook niks van. Maar ik weet eigenlijk al dat hij gelijk heeft. Mm. Want hij is... Uh, hij is mijn, ik noem het mijn ideale lezer. Als Ad zich verveelt, als Ad het niet goed vindt... als Ad het saai vindt, dan is het dat ook. Ja, ja. Als het dan uiteindelijk helemaal klaar is... en iedereen heeft uh, zijn uh, handtekening ondergezet... dan moet het dus naar de drukker. En dan, uh, ja. dan komt er dus een omslag en zo. Bemoeit u zich daar ook mee? Uh, ja, maar zij, zij doen een voorstel voor de omslag. En, uh, en de titel vaak ook nog wel. in samenspraak. En als ik het echt, echt niet wil, dan gaat het, gaat het niet gebeuren. Ja. En dan komen nog de recensies, ook altijd spannend natuurlijk. Oh, dat is vreselijk, ja. En iedere keer denk ik ja, je moet het ook een beetje relativeren. is niet, maar dat lukt niet. Nou, spannend, sowieso de komende tijd. 6 mei wordt het bekend wie de Libris wint. Dorst is dus een van de genomineerden. Eigenlijk zijn we voor u. Ja, natuurlijk. Dank dat we even mochten praten over het werk van schrijver Esther Gerrits. Zijn gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week zijn we op de Wallen. Het gemeentebestuur van Amsterdam doet verwoede pogingen... om het aantal prostituees daar terug te dringen. Vaak met als argument dat er zoveel misstanden zijn. Zoals gedwongen prostitutie. Verslaggever Maarten Bleumers loopt daar de hele week al rond op die Wallen... en trof iemand die er geheel vrijwillig en met veel plezier werkt. Nou ben ik al dagen op zoek naar een, een Nederlands sprekende prostituee hier op de Wallen. Nou ben ik in de Monnikenstraat en ik heb begrepen dat daar op de hoek... Herkenbaar aan de zweepjes in de etalage Josje zit. Dit is, uh, <laughs> er zit al iemand lachend op een bed. Ben jij Josje? Ja, dat ben ik. Dat ben jij, oké. Okay. Ik had uh, de tip gekregen, herkenbaar aan, aan de zweepjes uh, in het... Uh... Ja, ja, ja, dat ben ik. Is dat een beetje jouw handelsmerk? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ben je op zoek naar mij, dan kun je mij daaraan herkennen. Wat is jouw favoriete mm. voor, hè? Ik vind het wel heel leuk om mannen aan te kleden als vrouw. Hm. <laughs> ja. Zeg maar. Ja, ik ben niet lesbisch. Raar, hè? Nee, ja. Nee, absoluut niet. Hoe, hoe zou je dat doen dan? Ja, nou, dan, uh, kijk, ik heb allemaal hoge hakken schoenen staan. Maat 46. En goed. Ja, dat zijn behoorlijk... Ja, dan kijk, uh, ja, dingen, dus, Ja, die kun je aantrekken. En dan uh, kousen, charretels, corsetten. Pruik op, make-up dingen. En dan... Uh, ja, als wij op die manier een uur bezig zouden zijn. Ja. toch even benieuwd, wat, wat kost dat? Ja, dat ligt er een beetje aan. Sommige mensen die, bl die blijven een half uur. en dan als je alles droppende aandoet. dan kom je ongeveer op 100 euro. Maar als iemand zegt van Goh, ik wil een paar uur blijven. dan maak je wel een ander uur. Een paar uur, blijf. dat gebeurt? Ja, dat gebeurt. Ja, ja, ja, ja. Er zijn ook mensen die willen de stad in. en die willen dan kleding kopen of lingerie kopen. Ik heb ook wel een, uh, een jonge-jongen en die is in de transformatie van, van man naar vrouw. Nou, dan wil je ook een mooi BH'tje kopen en het is natuurlijk lastig alleen. Dus dan ga ik mee en dan uh, ja, zal ik ook je geld verdienen. Dus het is niet altijd maar uh, dat je hier bent je selecteert heel snel dit natuurlijk het is een heel klein stukje ja. dat raam en wat een heleboel mensen niet weten ik gelet op ik snap een geheim dat is mensen denken dat ze voorbij zijn dat ik ze dan niet meer zie maar je kunt in de ramen van de overkant van de straat in de huizen als je, als je naar buiten kijkt kun je het zien dan kun je zelfs in de deuren van de overkant van de ja, garage ja, zie je weer ja. spiegelingen en dan zie je toch of iemand inhoudt of niet dat die blijft staan en terugkomt en dan denk ik yes opletten, weet je wel, zo. Maar vooral kijken of ik iemand wel aardig vind, <laughs> dat ja, is eigenlijk voor mij nog belangrijker. Want wat mensen vergeten vaak, Ja. Je kan ook gewoon nee zeggen. Ja, ja. Ik weiger echt uh, 70% van de oh, ja? mensen die naar binnen willen, dat ik ze niet... Uh, nou, onbeschoft vindt of vrouw onvriendelijk. En uh, als je dan ook nog zegt van ga eens staan draaien zonder, dan zeg ik zoek jij maar wat anders uit, dit ben ik al helemaal klaar. <laughs> ja, maar goed, dan ik anders zou zeggen, ja, wat maakt dat nou uit? Als iemand betaalt, dan denk ik, nee, hoe hoef ik al niet meer. <laughs> Toen ik aan deze week begon, had ik niet de illusie dat ik uit eerste hand zou horen over onderdrukte vrouwen, illegaliteit, misstanden. Een microfoon op de Wallen lijkt een afstandsbediening om gordijnen te sluiten. Het beste wat ik kan doen is het voorleggen aan diegenen die zich er dagelijks bevinden. En het antwoord is tot nu toe redelijk eensluidend. Het, het komt wel voor, maar ik, ik zie het niet dagelijks. Komt het zoveel voor als dat beeld wat we door de media krijgen? Nee. Nee. Heb je er last van? Nee, in, in wel in zekere zin dat ik wel eens denk van... Oké, okay, mijn beroep is, is legaal. Ik, hè, ik, ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, betaal belasting... Het wordt je op deze manier niet makkelijker gemaakt om je beroep uit te oefenen. Maar ja, ik vind het gewoon zo leuk. En dan denk ik, ja, zolang ik het nog leuk vind en het kan, waarom niet? Het is hetzelfde dat er heel veel vrouwen zeggen... Ja, maar ik kom nooit klaar op bij een klant. Het is ook zoiets dat er een of andere taboe op ligt. Nou, ik wel hoor. En, uh, <laughs> ja. Het raam met de zweepjes. Dit is Josje en je kunt er een leuke tijd hebben. <laughs> ja, zeker weten. <laughs> ik vond het gezellig dat je er was. Morgen de laatste bijdrage van Maarten Bleumers. Vanaf de Amsterdamse wallen dus. En zometeen is het stand.nl. Het is goed dat Franciscus is gekozen als paus. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is René van Brakel. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het kabinet bekijkt hoe de boetes bij frauderende bedrijven in de voedingsindustrie omhoog kunnen. Ook wordt onderzocht of bezuinigingen op de voedsel- en warenautoriteit kunnen worden teruggedraaid, zodat er extra controleurs komen. De Kamer wil maatregelen na schandalen met onder meer paardenvlees.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 En paus Franciscus gaat vandaag nog niet op bezoek bij zijn voorganger, Benedictus. Vaticaan zegt dat er vandaag simpelweg geen tijd meer voor is. De nieuwe paus heeft vanmorgen gebeden en in een hotel in Rome zijn persoonlijke spullen opgehaald. Hij droeg volgens de Italiaanse pers heel bescheiden zelf zijn koffers. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, eerst maar eens even terug naar gisteren. Een dik uur nadat er witte rook was te zien uit die schoorsteen... gisteravond kwamen dan de verlossende woorden. Een nieuwe paus dus. Voor het eerst een jezuït. Voor het eerst iemand uit Latijns-Amerika. Maar het is niet het enige opmerkelijke aan deze nieuwe paus. Zijn naam bijvoorbeeld. Zijn innemende glimlach dat hij gewoon goedenavond zei tegen de mensen op het plein... dat hij dus zijn eigen koffers draagt, hebben we net gehoord. Het is allemaal anders. Is de keuze voor deze paus goed voor de toekomst van de katholieke kerk? En zal paus Franciscus de soberheid en eenvoud terugbrengen... of heeft de kerk behoefte aan een meer charismatische en daadkrachtig leider? Ik ga erover praten met Jan Willem Wits... oud-voorlichter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Nog steeds volgen we alles wat daar in het Vaticaan gebeurt. Hartelijk welkom. Drie keuzes aan het begin, dat weten we intussen, want we hebben u al eens vaker gesproken... Hier komen ze, alleen maar ja of nee, graag. Deze paus wordt in Argentinië nog populairder dan Messi. Uh, ja. Paus Franciscus brengt de geloofwaardigheid van de kerk weer terug. Ja. Ik had liever een iets jongere paus gezien. Nee.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 Ik denk dat ik uh, met heel veel mensen heel erg verrast ben uh, door deze keuze. En er zijn uh, uh, heel veel namen gepasteerd, dat is altijd bij zo'n conclave. Deze naam stond niet hoog. Uh, maar hoe vaker je genoemd wordt, hoe eerder je het niet wordt, zeggen ze altijd. Ja, wie als pauskandidaat het conclave ingaat... komt er als kardinaal weer uit, is het uh, bekende motto. Nou, dat uh, gold uh, in dit geval uh, ook. Maar bij Ratzinger was dat weer, dat ging dat motto niet op... want dat was toen natuurlijk een gedoodverwerkte kandidaat. Maar ik denk dat uh, de kardinalen hebben laten zien... dat ze echt een hele andere stijl van paus willen... Uh, nou, wat u zelf al zei, op, op vele punten is het verrassend... om een, een pater te nemen, een jezuïte te nemen, iemand uit Latijns-Amerika. En vooral iemand die, uh, die een hele andere uh, stijl lijkt te hebben dan zijn voorgangers. En het zichzelf dan ook nog een keertje moeilijker maakt... door als eerste paus zichzelf te vernoemen naar Franciscus. De mm. populairste heilige in de geschiedenis van de katholieke kerk. Nou, die, die aspecten lopen we allemaal zo wel even door. Maar toch nog even naar het begin. Want die mensen die hem moeten kiezen, uh, die, die 115... Uh, ja, zijn die dan ook ineens van... van de een op de andere dag een soort van veranderd... en gezegd van nou, we moeten toch wat meer een Friese wind hebben. Maar die ik, hebben hem uiteindelijk wel gekozen. Ik, ik vind, vind het, het altijd heel geruststellend dat we dat nooit zullen weten. Wat er in het conclave gebeurt is heel erg geheim. Dus we kunnen er allemaal lekker over speculeren. Um, het, is, uh, ja, het, het gaat gewoon toch anders dan we allemaal denken. Uh, en ik denk dat de grote verrassing was, met name dat het zo snel, snel ging. Want iedereen, ik zelf inclusief, dacht dat het zo snel uh, zou gaan, het, dan lijkt het voor de hand te, te liggen dat er ook een voor de hand liggende kandidaat is wordt. Scola bijvoorbeeld. He, dat dacht iedereen. Mm -hmm. Maar dat je dus een onverwachte kandidaat zo snel uh, naar boven komt. En zo snel die twee derde meerderheid weet te veroveren. Ja, dat, dat mm -hmm. zal ook de, de beste ingevoerde vaticaankennis ja. heel erg hebben verrast. Ja, ik wil, want ik stel me zo voor, hij staat voor. Iets, hè? Dat, dat hebben we nu de afgelopen uren ook gehoord. Uh, nou, daar kan je van alles van vinden. Maar uiteindelijk hebben ze hem naar voren geschoven. Dus dat betekent dan toch dat er bij die anderen... in ieder geval, laten we zeggen, bij de helft ook, ook wat moet gebeurd moet, moet zijn. Van dat, ze, dat ze meer omgegaan zijn. Ja, nou ja, kijk, de, de, de theorie is natuurlijk... maar dat willen we natuurlijk allemaal heel graag... want dat maakt het echt spannend, dat er een tweestrijd is. Je hebt een linkskamp en een rechtskamp... en die hebben allebei een gedoofde, ververfde kandidaat. Die, kandidaat heeft, die kampen zijn aan elkaar gewaagd... en die hebben dan net niet voldoende om op eigen kracht... die eigen kandidaat naar voren te brengen. Dus komt er dan, zegt de theorie, een derde kandidaat naar boven... waar dan de meerderheid wel mee kan leven... omdat die twee andere kandidaten te geprononceerd zijn. En die, die misschien ook uh, alle van beide kanten iets in Precies, zichzelf verenigd. Een ja. beetje links. En een beetje rechtsig. Hmm. En dan heb je dus een compromis. Ja. Maar dit is zo snel gegaan. dat, dat Het is voor mij evident dat, dat hij onder de kardinalen zo'n charisma heeft gehad. En dat zoveel mensen al bij voorbaat dachten van... Hmm. Ja, deze man die is zo, zo gedreven, zo authentiek. Dit is gewoon de man die nou, we nodig hebben. Nou, authentiek was hij. Uh, we begonnen al met het gewoon goedenavond zeggen tegen die mensen. Dat vond ik, uh, vond ik gewoon heel bijzonder. En uh, blijkbaar was dat ook heel bijzonder. Uh, wat, wat vond u verder van het optreden van hem? Nou, uh, ik moet wel eerst zeggen dat ik eerst nog naar Spongebob, want ik had wat, uh, zat wat te seppen tussen Nickelodeon <laughs> en, uh, en uh, Nederland 1. En, en mijn zoon had meer belangstelling voor Spongebob dan voor de paus. Dus ik ben er wat later <laughs> in gekomen. Maar wat mij meteen opviel, was zijn borstkruis. Uh, alle kardinalen die krijgen uh, een, een heel vroom, mooi, barok kruis. We van goud en met een mooi koord eromheen. En hij had gewoon zijn hele eenvoudige, waarschijnlijk voor 10 euro ergens gekochte borstkruis om. Hmm. Nou, dat dat hij dat eerste uh, gevecht met de protocoljongens uh, heeft gewonnen... dat hij gewoon zijn eigen borstkruis droeg... en niet dat gouden uh, brokaten ding wat hem ongetwijfeld is aangereikt. Ja, dat geeft wel ja. aan dat hij, dat hij echt wil uh, zijn eigen stempel wil zetten. En, en er werd ook gezegd, hij stond daar in zijn werkpak... dus niet in, in een heel veel pracht en praal uh, outfit. Maar uh, ja, dat zegt ook iets dus. Nou ja, ik denk niet dat uh, een pauze heel snel zal zeggen... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Uh, maar het, het, de hele uitstraling en het feit dat hij het, uh, het publiek om zegen vroeg... in plaats van dat hij zelf het publiek ging zegenen... de hele uitstraling vanaf het eerste moment is geweest. Ja, er staat hier echt een paus die met zijn naamkeuze... en zijn borstkruis en zijn optreden en zijn informele gedrag... en zijn historie, een paus die het anders wilde. Ook ja. het detail dat hij niet in de, een aparte auto wilde... maar gewoon met de andere kardinalen in de bus... Maar dat, is natuurlijk, dat maakt het ook wel spannend, want het is natuurlijk op één avond uh, uh, heb je daarmee wel de, de lat heel erg hoog gelegd voor jezelf. Want iedereen verwacht natuurlijk nu wel dat hij dat ja. doorpakt en dat wordt natuurlijk wel heel spannend. Uh, ook het kiezen van die naam is natuurlijk heel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Dus het is natuurlijk heel makkelijk om uh, een, een, paus, een andere paus te kiezen die is voorgegaan en dan, dan plak je er een eentje aan vast en dan heb je een nieuwe naam. Uh, maar in dit geval het is het niet voor niks dat nooit iemand het heeft gedurfd uh, om jezelf naar Franciscus te vernoemen. Mm -hmm. Dus jezelf Jezus noemen, dat kan natuurlijk niet. Maar Franciscus is dan wel een gewaagde tweede naam die je dan noemt. En dat zal natuurlijk hè, iedereen in Nederland hè, die, die uit Rome terugkomt, heeft het altijd over de pracht en de praal. Nou, Franciscus die zat al in gewetensnodigheid. dat hij een eigen Evangelie had. en vond eigenlijk dat hij dat ook moest verkopen. Nou, er zit nogal wat spanning tussen de arme Franciscus. die alles verkocht en volstrekt in armoede leefde. en uh, het beeld dat wij allemaal hebben van het Vaticaan. met alle uh, de gebouwen ja. en, en de kunstwerken. en uh, de hele entourage. Dus ook als je bij de paus komt. ja, dat is net als met de koningin. er zit gewoon een hofhouding. er zijn allemaal lakijen die strak in hun livrei zitten. er zitten Zwitserse gardisten die in de houding springen. Allemaal dingen die toch wat jeuken als je zelf Franciscus als groot ideaal hebt. Ja. Dus daar gaat hij misschien wel uh, allemaal wat aan doen. Uh, hij is jezuïet. Dat, wat, wat, wat, wat is, wat, dat is ook heel bijzonder, begrijp ik. Dat is ook heel bijzonder. Uh, ik denk ook voor de jezuïeten zelf. Want de jezuïeten hebben eigenlijk als opdracht... om in de wereld actief te zijn en niet in de kerk. Dus veel jezuïten zijn ook heel terughoudend... als ze bijvoorbeeld als, als, als, als bischop worden genoemd. Dan ze zeggen van nee, hey, wij horen thuis op universiteiten... Uh, en niet in, in, in de kerkelijke bureaucratie. We hebben gebeld met de Nederlandse Orde van Jezuïten. Die zeggen dat ook. Hè? Uh, natuurlijk trots en blij, maar vertelde ook wel... dat de jezuïeten de gelofte hebben afgelegd dat ze, dat ze geen kerkelijke ambten ambiëren. Ja, dat is een hele speciale gelofte. Dus het is wel grappig dat ze dat verteld hebben. want het is Een geheime gelofte. Uh, dat is een geheime gelofte dat ze in principe zullen weigeren op het moment dat ze voor bisschop worden gevraagd. Nou, als je dan ook nog kardinaal wordt en zelfs paus. Maar ja, dat gaat eigenlijk in tegen de geest van, van Ignatius en van de Jesuiten. Uh, dus dat, dat, ja, dat is natuurlijk wel grappig. Ik denk dat de enige orde in de katholieke kerk die ambivalent is over het feit dat ze nu een eigen paus hebben, dat zijn de Jesuiten. En ze hebben in het verleden ook uh, wel bonje gehad. De Jesuiten hebben zich ontwikkeld van hele conservatieve keurtroepen van de paus... tot heel erg sociaal bevlogen, geëngageerde uh, mensen. En dat is uh, niet bij de vorige paus, maar de paus daarvoor... Johannes Paulus II. Zijn ze behoorlijk in conflict gekomen... Uh -huh. omdat de paus toen op het matje uh, heeft geroepen... omdat ze te maatschappelijk geëngageerd waren. Dus dat is ook wat dat betreft. Dus een zijn er zijn hele slimme mensen, heel koppig heel goed. Uh, ze hebben vier eeuwen ervaring met intriges en met macht, dus dat zouden ze ongetwijfeld kunnen. Maar het is echt, een andere, het is echt een, een, een andere klankkleur dan we tot nu toe gewend zijn. Dan ja. nou, nou, nou hebt u net een paar dingen opgenoemd, he, u zegt, nou, dat, dat, daar wijkt hij al af, op, op zijn eerste avond. Uh, de verwachting van hem is ook dat hij uh, een goede manager is, die, nou ja, die dat vaticaan gaat hervormen. Toch uh, is hij afhankelijk ook van mensen om hem heen natuurlijk. Hij kan niet alles in zijn eentje doen. Ja, ik denk dat uh, het vaticaan ook met veel instemming naar een yes wordt gekeken, waar je een minister zien, zien worstelen om zijn ambtenaar mee te krijgen, dat is in het Vaticaan niet anders. En dat is dus heel erg lastig. Je wil iets, en je krijgt voortdurend de hele dag te horen, dat kan niet. Ik wil mijn eigen boodschap, ja, dat kan niet, heiligheid. Dat, ik wil een andere koers, ja, dat kan helaas niet. Dus je zit voortdurend uh, te balanceren tussen datgene wat je zelf wil. Maar hoe gaat hij daar doorheen breken dan? Of kan je, mag hij ook bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik, ik vergelijk het dan altijd maar even weer met het voetballen, uh, een trainer komt ergens, die neemt dan toch zijn eigen assistentie Tent mee Bijvoorbeeld, mag, mag hij dat ook doen? Hij mag alles, want hij is de paus. Uh, dus in principe mag hij dat alles Johannes Paulus II, daarvan is ook bekend dat hij uh, dat de hele vliegtuigen met Poolse priesters uh, naar Rome zijn gevlogen, dat hij maar zijn steuntroepen zou hebben. En ik denk dat hij dat, ik denk dat deze paus er ook voor zou zorgen dat de mensen die hij om zich heen heeft, ja, dat dat ook zijn eigen mensen zijn. Het voordeel is dat een paar honderd meter van het Vaticaan is het hoofdkwartier van de Jezuïeten, dus uh, wat dat betreft is de steun uh, uh, dichtbij. Uh, uit Latijns-Amerika, dat is natuurlijk ook bijzonder. Ja, ook dat is heel bijzonder. Het, uh, het was natuurlijk lang verwacht hè, dat er een moment zou komen... dat het monopolie van de Italianen, zeker de Europeanen... op de zetel van Rome, dat dat doorbroken zou worden. Omdat het niet meer weerspiegelt de realiteit van de wereldkerk van nu... en waar de zwaartepunten nu liggen. Maar het blijft wel heel bijzonder dat het nu dus ook echt is gebeurd. Een zwarte pauze, was ken ik nog een stap te ver. Maar een pauze Latijns-Amerika, ook dat is wel echt bijzonder. En, en u zei, wordt waarschijnlijk populairder dan Missy. En dat wil wat zeggen. Ja, maar dat is meer omdat ik niet zo van voetballen houd. <laughs> Oké. Okay. Maar wist gelukkig nog wel wie het was dan. Um, ja, nou, uh, over de naam hebben we het gehad, Franciscus. Um, hij, dat vond ik ook nog opmerkelijk dat hij zei: uh, hij wilde uh, nou ja, iedereen erbij betrekken. Voor iedereen van goede wil. Dus dat betekent dat hij ook open staat voor uh, de dialoog met andere geloven. Ja, dat, blijft, dat is altijd wel een ingewikkelde. Uh, natuurlijk, als hij uh, in de geest van Franciscus uh, opereert, dan zal hij met iedereen de dialoog aangaan. En Franciscus was, je zou hem tegenwoordig een holist noemen, iemand die mensen bij elkaar brengt en niet van zich afzet. Aan de andere kant komt hij natuurlijk uit een continent waar de katholieke kerk heel, heel dominant is. En waar bijvoorbeeld het protestantisme nogal veel anti-katholiek is. Je hebt daar wat evangelische groepen, je hebt daar Pinksterbeweging, die echt, echt mm. zeg maar katholieken wegkapen. Uh, dus hij is niet gewend aan zeg maar, de mainstream protestantse kerken die wij hier kennen. En ook niet aan het soort is. Daar we is echt wel een kennen. strijd uh, gaande tussen die verschillende uh, kerken. Ja, dat is echt de, de concurrentie tussen de, de, mm. de al oude marktleider... en een aantal nieuwe spelers die uh, menen dat ze wel wat marktaandeel... op die oude al oude marktleider mm. kunnen verhogen. Dus dat, dat, zal in, dat zal hij moeten leren. Uh, maar aan de andere kant, het uh, ja, is een hele uh, geleerde meneer... en iemand met een hele bevlogen uitstraling. Dus ik denk dat die, die dialoog wel... Dan Er zullen hier in Nederland toch ook nog mensen zijn eh, en, en misschien zelfs wel juist mensen buiten de katholieke kerk, die zullen zeggen nou, misschien is het ook eens een keer een, een, een moment dat, hè, nu we al deze lovende dingen over die pauze hebben gezegd, dat die ook nog eens een keer eh, zaken aan aangepakt als abortus de pil, het homohuwelijk, noem het allemaal maar op. Ja, ik eh, be begrijp dat mensen dat denken, zeker als de media zeggen van, het eh, is een progressieve pauze, het is een pauze die verandering wil, die, die, die, die, die vernieuwing wil. Nou, dan hebben wij natuurlijk onze top drie al snel klaar. Maar ik denk dat we dat, uh, dat niet moeten verwachten. Eh, het is natuurlijk al in de media gekomen... dat hij veel uh, campagne heeft gevoerd tegen het homohuwelijk. huwelijk En ik denk dat de, de kieskardinalen zeker niet uh, iemand zouden hebben benoemd... die uh, al uh, het bekende lijstje van abortusvrouwen ja. in het ambt. dat zal veranderen. Dus daar, daar zal de continuïteit op blijven. Maar ik denk dat alleen al een hele andere stijl... zoals deze paus heeft laten zien... een andere manier van communiceren. Een meer luisterende houding... Meer bescheidenheid uh, en uh, minder pompa. Ik denk dat dat voor het beeld van de katholieke kerk. voor het imago al heel veel kan veranderen. We gaan naar onze bellers. Uh, u blijft erbij zitten, want dan komen we zo meteen graag terug om de reacties even door te nemen. Hier nog een reactie via Twitter: Erika Wits. Uh, de al dan niet voorzichtige vreugde over de nieuwe paus zegt meer over de vorige dan over deze nieuwe, zegt uh, zij. Dat is haar mening. Uh, u bent uitgenodigd om nu te gaan reageren, uh, natuurlijk. Het is goed dat Franciscus is gekozen als paus. Uh, bijna 900 mensen hebben intussen gestemd op onze site. 78% eens, 22% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Uh, dag, ik spreek met Van en Ben ik in uitzending? Ja, zeg maar. Ja. Nou, uw spreker heeft een beetje alles vast voor mijn voeten weggemaakt... Door alle pluspunten van de nieuwe paus te noemen. Uh, maar ik wil ze wel even benadrukken. Je mag niet de velen van hem verwachten. Daar waar het gaat om uh, uh, bepaalde dogma's. Maar uh, de benadering. De, de, de man die zelf zijn koffer draagt. Zelfs een potje koopt. Die eenvoud uitstraat. Zich Franciscus noemt. Ja, jongen. Daar zat de mensheid. Althans, de gekke zaten erop te wachten. Ik had niet de kerk. Uh, ja. Dat is een man naar ons hart. Ik ben zelf katholiek opgevoed. Je hebt geloof ik bijna afgezworen. vanwege de decadentie vanuit het de droomse. Ja. En er komt in één keer zo'n man op die dag. Ja, joh, ik, ik ben verrukt. U, u bent Echt, u, super superzoon. U bent weer terug. Uh, Stamper.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Pijl uit Amsterdam. Dag meneer Pijl. Ja, ik, ik, ik, ik pak het wat groter aan. want ik had graag gezien dat de vorige pauze de laatste was. Uh, ik vind het alles bij elkaar ook weer verbijsterend om te zien... dat de media daar uh, opspringt springt en dat je nog geen radio of televisie kunt aanzetten. Of het gaat weer over die man. En, en, en maar, maar, maar, maar zo kunnen we toch alles wel wegrelativeren? Ik bedoel, het, is, het, is, het, is wel, het staat wel heel veel mensen, volgen, volgen hem. Ja, maar misschien moet je, moeten de mensen maar eens gaan nadenken bij zichzelf. Waar, waar gaat het over dat ze met z'n wow. allen... Voor zo'n uh, groot paleis uh, gaan staan en zo'n man toejuichen. De, de, de afgoding ja. van een, een meneer die toevallig gekozen is door een stel. En uw, uw eerste indruk was gisteravond niet van. Nou, dit zou wel eens een keer een, een andere wind kunnen zijn die daar waait. Ja, daar geloof ik helemaal niets van. Ik bedoel, de, de, de onderwerpen die u net al aansneed. die, die, die mogen eigenlijk al niet op het programma staan. Dat uh, zegt uw. Uh, uw uh, studio oh. nu eigenlijk al. Dat heeft al niet zoveel zin. En het zal altijd bij hetzelfde theater blijven. Dat, ik, ik, ik vind het echt verbijsterend. om mm. te zien. Maar dat, dat zit in de mensheid, kennelijk. Er zijn oh. ook heel veel mensen die ontzettend graag willen weten waar een bekende Nederlander uh, na, naartoe op vakantie gaat. En dat soort dingen. Dat boeit mij helemaal nee, niet. Nee. Duidelijk, duidelijk wat u vindt. Dank u wel. Stampen.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Gerrit Jong. Ik ben zelf vroeg katholiek en uh, heb inderdaad ook gezegd, net als de uh, eerste meneer, van nou, misschien moet u daar maar niet meer uh, bij willen horen, vanwege het misbruik en dergelijke. Maar ik denk inderdaad dat deze meneer uh, dat allemaal weg kan halen. Ik denk dat hij ervoor kan zorgen dat de kerk het imago uh, zal kunnen krijgen wat men verdient. En dat hij daar in al zijn soberheid en dergelijke staat en zegt, uh, ik wil bidden samen met uh, alle mensen van goede wil. Dat geeft al aan dat hij heel anders is dan de voorgaande paus. Dus ik vind het... Ik ben het volmondig ja. met hem eens. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met Trus Jonker. Nou, mijn hart sprong gisteren op toen ik hoorde... dat het een Latijns-Amerikaans paus was... en dat hij, zich, uh, uh, dat hij Franciscus van Assisi als, uh, als voorbeeldgever heeft gekozen. Uh, Franciscus van Assisi, die leefde in de 13e eeuw. Dat was ook iemand die had respect voor de schepping. Hij praatte ook met de dieren... En ik hoop ook dan dat deze paus zich ook zal uitspreken over de bio-industrie. In elk geval is het iemand die uh, ascetisch leeft. Uh, die zich afkeert van het hedendaagse materialisme. Van en, de graad, en, en dat, dat bevalt de... u wel? Ja, zeker. Ja. Echt. Dank u wel. Ik weet eigenlijk niet of de Dierenpartij al gereageerd heeft op uh, de nieuwe paus. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, spreek ik met Radio Oranje of uh, Radio Vaticaan? Radio Vaticaan is dit, goedendag. Oké, oh, okay. ja. dan is de Cairo dus. Uh, maar Bijna. Uh, weet u wat mij opvalt? Wij leven dus in een Idol's Age. Uh, en uh, de media die, uh, zijn dus helemaal uh, uh, feestjes verslaafd. Maar uh, wat, uh, wat de blamage is, dat uh, uh, zoals uw uh, gast in de studio al zegt, uh, Franciscus die stond. Uh, ...voor de armoede en het afsweren van uh, alles uh, wat met luxe en rijkdom te maken had. En dan staat daar een grote uh, peetvader van de katholieke mafiakerk... Uh, ...staat daar op een, op een, op een balkon van een, van een protziger... Uh, paleis uh, wat niet, niet meer te vinden is uh, in de hele wereld daarna. En, en uh, die noemt zich dan Franciscus. Ik vind het een bezoedelen van de naam. En trouwens, uh, als, uh, als er uh, uh, hoe heet dat, uh, over aanhang gesproken, dat er dan aandacht aan besteed moet worden... ja, de bak van het ook aandacht, aanhang. En daar werd ook wel eens aandacht aan besteed. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met Leertjes uit Den Haag. Zeg maar. Ik uh, ben voor dat uh, verkiezen van deze man als paus bij presenteren zou je het kunnen noemen... was hij zelf heeft hij laten zien dat hij een andere weg in wil slaan. En dat is nu ook in de uitzending. Aan hem wordt geen eigen kans geboden. En dat vind ik heel erg. Maar hoe bedoelt u dat laatste uh, precies? Nou, hij, dus hij heeft zich anders gekleed dan ja. de kardinalen. Ja. Hij heeft een goed gebracht die, uh, die turkisch niet verantwoord was. Die man heeft laten zien dat hij een, een, een paus wil zijn van het volk. Hij is met zijn gezicht ons toe gaan ja. staan... Ja. De afstand tussen klerens en de gelovigen is eigenlijk heel groot. En door hem heb je kans dat die afstand kleiner wordt. Ja, dus u bent het eens met de stelling? Oh ja, van ja. harte. Oké, okay, dank u wel. Stam .nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag merder wat Kerk. Zeg maar. Nou, mij lijkt het een hele goede pauze, een hele goede keus. Maar dat is misschien ook wel een vooroordeel. Want gisteravond op de radio hoorde ik iemand al zeggen, geen vriendelijke man. In vandaag weer in de krant een vriendelijke man. Dus hoe snel kan het veranderen? Wat, wat was uw eigen indruk? Een vriendelijke man. Ja, nou. hij, was eerst, ja, st hij stond eerst stil en bewoog dus niet. En, zijn gezicht bleef zo. Hè. Ja, hij leek zelf ook vond. een beetje verbaasd van al die uh, mensenmenigte voor hem. Ja, uh, Oké, okay, nou, dank u wel. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Dag, met Hans Sitter. Hallo. H2. Hallo. Oh, Jurgen. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik, ik hoop dus dat deze paus ook in uh, gesprek gaat met uh, bevrijdingstheologen. Zoals bijvoorbeeld de VARC. En dat die groot-grondbezitters ook eens een keer aanpakken daar. Vooral in Argentinië en Brazilië. Mm -hmm. Dat het eindelijk een keer gerechtigheid komt. Want die Paulo Verder was zelf ook een soort. Uh, ja ge uh, Geen heilige, maar wel een onderwijzer. Die het ABC wilde. Uh, ja. Vertel dan dus aan de boeren daar op de Mato Grosso in ja. noord van Brazilië. Maar de paus moet daar het voortouw in nemen, zeg je eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Dat ze dus die mensen alfabetiseren. Want hij is natuurlijk voor de hele wereld, hè. Niet alleen maar voor Latijns-Amerika. Nee, dat begrijp ik. Maar uh, bedoel, het is een ontzettend groot land. Ja. Het zijn twee grote landen eigenlijk. En ja. ook dat ze bijvoorbeeld bij die Vark... wat nu aan de gang is aan Columbia... Ja. dat Adams eventueel kan in, interveneren. Ja, ja. Ik denk dat hij eerst even wat andere dingen aan zijn hoofd heeft. Maar wie weet kan hij dat op zijn lijstje erbij schrijven. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Dat is niks. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg maar. Met dominee Jan van Ik ben het helemaal eens met de stelling. Ik heb drie opmerkingen sociaal gezien... Zal het een prima paus worden? Want als jij Franciscus genoemd wil worden, dan zegt al alles, zo niet veel, je wil arm zijn met de allerarmste. Prima. Ethisch gezien heb ik wat moeilijkheden. Ben ik wat negatiever? Hij is nog tegen het homohuwelijk en tegen abortus. Jammer. Ecumenisch gezien weet ik het eigenlijk niet precies. Ik spreek drie mensen uit. Ik hoop dat rooms-katholieken en protestanten onder zijn leiding samen avondmaal mogen vieren. Ik hoop dat de vrouw niet alleen achter het aanrecht komt. maar hmm. ook achter het altaar. En ik hoop tenslotte. dat de protestantse kerk in Nederland. nog eindelijk eens een volwaardige kerk zal worden. Oké, okay, maar dat heeft op zich niks met de verkiezing van de paus te maken, dat laatste toch? Nee, hey, maar hij kan het wel stimuleren. Ja, ja, ja zeker, zeker. Dank u wel, uh, Dominee de Jong. Van uh, Amersfoort, dacht ik. Hè. Belt hij altijd. Uh, we gaan terug naar uh, Jan-Willem Wits. Die heeft meegeluisterd. Oud voorlichter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Uh, wat vindt u van de reacties? Nou, ik denk dat de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik denk dat dat wel doorklinkt tot en met de agendas rond de bio-industrie. Um, uh, ik denk dat het beeld wat deze pauze heeft neergezet... in de afgelopen 24 uur uh, is geweldig. En dat merk je ook aan de reacties. Maar is tegelijkertijd ook, uh, wij spreken nu al over spannen. Je weet nu al dat hij niet kan waarmaken... wat iedereen denkt bij uh, wat hij zelf ook heeft opgeroepen. Oeh. Met zijn namen, zijn presentatie... Uh, de verhalen rondom hoe hij in Argentinië leeft... Dus dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het, het, het, het dubbele. Uh, het is geweldig om zo'n imago neer te zetten. Maar om het vervolgens in die hele ingewikkelde wereld van het Vaticaan... om dat imago ook waar te maken. Om, om ook mensen om hem heen natuurlijk mee te krijgen die daar... Ja, dat nou, is inderdaad wat, wat, wat iemand al zei. Het is natuurlijk... Uh, ik moest even denken aan de Life of Brian. Die film over, uh, over Jezus. Waarin Brian van zijn volgelingen af wil komen. En dan tegen zijn volgelingen zegt... You are all individuals. Waarop die volgelingen massaal terugroepen... We are all individuals. Ja, het is natuurlijk best een hele erg klus om het evangelie van Jezus en Franciscus uit te dragen in een entourage die niet meteen doet denken aan het evangelie van Jezus. Nee, en maar Franciscus. Dat, dat is natuurlijk ook waar mensen die, de, die er wat minder mee hebben en ook uh, af en toe uh, nou ja gewoon cynisch zeggen van nou ja, wat is het eigenlijk voor poppenkast? Uh, ja, die horen we ook die geluiden natuurlijk. Ja. Als dus je ja, aan de ene geest... kant beweren dat je sober bent. en, en wel de pracht en praal inderdaad, van zo'n plein. met zo'n enorm paleis daar. En... Ja, nou, ja, het is een beetje hetzelfde als, als de koningin in de kersttoespraak. wat zij dan opmerkte over dat we allemaal zo te lijden hebben onder de recessie. dan zullen toch heel wat mensen denken: van nou, jij niet. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk bij de paus hetzelfde. Je zit in een bepaalde rol. Uh, en die rol die staat op gespannen voet met wat je wil uitdragen. Maar het is een jezuïet En jezuïeten zijn eigenwijs en volhouders. Dus in die zin heb ik er veel vertrouwen in. We gaan het allemaal zien. Jan Willem Wits was hier. Oud voorlichter van de Nederlandse Bischoppenconferentie. Hartelijk dank. Uh, u kunt blijven stemmen op de stelling. Het is goed dat Franciscus is gekozen als paus. Bijna duizend mensen hebben dat gedaan. 78 Eens 22 uh, procent is het oneens uh, met die stelling. En als gezegd, de site blijft in de middag openstaan. Dan kunt u eens of voor een oneens gaan invullen. Radio aanhouden, want Elsbet is hier met Dit is de Dag. Zeker. Nou, tussen drie en half vier gaan we het ook nog even hebben over de pauze. En met name inderdaad over het feit dat hij jezuïet is. Dat doen we met Pater Ben dat is dus de woordvoerder van de Jezuïten in Nederland. Uh, monsieur de Korte, die daar spreken we ook mee, en met Robert Lem. En we gaan het ook hebben over uh, Latijns-Amerika, waar die vandaan komt. De bevrijdingstheologie, waar die wel uh, wat elementen van overneemt. Maar niet alles. Nou ja, goed, we zoomen daar nog even op in. Daarvoor hebben we het over kinderen die stemmen horen. Dat hebben we volwassenen, maar Kinderen hebben dat ook. Daar komt een speciale polykliniek bij het UMC in Utrecht. Psychiater Kim Meijer komt daarover vertellen. We gaan het hebben over het weer. Want was het nou inderdaad wel een horrorwinter? Dat voorspelde, voorspelde Piet Paulusma. John Bernard laat daar zijn licht over schijnen. Ze zijn het niet helemaal eens. Hard auto rijden, Formule 1. Dat doen we met uh, Koen Vergeer. En we gaan ook nog praten over Berlusconi. Nou, kijk eens aan. Uh, een hoop te doen zometeen na twee. Hou de radio aan. Ik wens u vast een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Een CRV. Annuncio Robis Gaudium mijnen. Abemos, papa. Paus is een Argentijn en wie zegt Argentino. Argentijn Bergoglio is dus de nieuwe katholiek leider. Een paus die zich Franciscus noemt. Hotelier, sorelle. Buonasera. Alsof het ze parogiaal zijn. Goedenavond. Buona Jorge Mario Bergoglio. Vanaf nu Paus Franciscus. Ik heb deze mijzelf een beetje zitten denken dat de Heilige Geest heeft ons allemaal voor de gek gehouden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Buonanotte e buon riposo. Zo, mooie ergens heb jij. Ja, handig hè? Gekocht van mijn energierekening. Je ja, energierekening? Ja.